Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Goedemorgen, Shabbat Shalom. Het is voor mij uh, de eerste keer dat ik een, uh, een prediking mag houden. En ik ben zelf niet zo'n preker, ik ben meer een lezer. Ik vind het woord preken altijd een beetje zwaar beladen. Ik heb daar uh, meestal een plaatje staan van een boom, de boom des levens. En als, dat is voor mij gebaseerd op spreuken 3, vers 17 en 18. En dat staat er, Zij die de boom steunen, omarmen, die zullen blij zijn. Dus, Vandaar ook dat dat voor mij een belangrijk plaatje is. Want als je de boom vasthoudt, dan zal je blij zijn. Je kan hier in je diepste van je diepste gaan zitten. Ik heb zelf een hele nare ervaring meegemaakt de afgelopen tijd. Wat niet makkelijk is geweest. En toch, elke keer als ik naar die boom keek, trok die me eruit. Vandaag wil ik het hier met u over hebben. Over de tuin van Ede. De tuin van Ede waar een groot probleem veroorzaakt is met de relatie van ons en God samen. Dat is waar u wel van op de hoogte bent. En God die kon eerst door die tuin heen wandelen met ons samen. En toen gebeurde er iets, een zonde. En ineens kon het niet meer. En wat zei God? Jammer maar helaas. Eruit. En je komt er voorlopig niet in. En ook al lijken de tekenen vandaag de dag... Wel zodat we die tuin binnenkort wel weer gaan bezitten. Ik denk dat er ook nog een heleboel gesleuteld aan onszelf moet worden. Maar God heeft altijd wel iets bedacht... zodat hij met ons samen een oplossing had. Die kwam altijd van God uit. Op de berg Sinaï sprak God tegen het volk Israël... waarvan u allemaal deel uitmaakt. Bepaalde dingen tot u. Onder andere de tien geboden... Op die berg sprak hij ook voor het eerst over de bouw van een ark en over zijn huis, het Mishkan. Maar heeft u zichzelf wel eens afgevraagd waarom hij het allemaal deed? Het antwoord is niet zo heel erg moeilijk, want, dat heb ik u al gegeven, hij zoekt in alle tijden naar een manier om een relatie met ons te hebben. Die komt niet van ons vandaan, die komt echt van God uit. Hij laat ons dus een tent der samenkomst maken. En dan zegt hij en ze zullen mij een heiligdom maken. En ik zal in hun midden wonen. We zien dus heel duidelijk aan de tekst dat het van God vandaan komt. Toch gebeurt er in het hele gedeelte van Exodus iets heel, heel bijzonders. Want zelfs Mosje, hij die de heerlijkheid voorbij zijn gaan die kon die tent niet binnen. We kunnen dat ook lezen zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan. Want de wolk rustte daarop en de heerlijkheid des heren vervulde de tabernakel. Het is toch bijna onvoorstelbaar... dat als je de heerlijkheid van God voorbij ziet gaan... dat je die tent niet binnen kan. Toch is er dan wel iets aan de hand. Ik denk dat in tegenstelling tot ons... Moshe zich heel duidelijk ervan bewust was dat hij de zonde 24-7 bij hem droeg. En wij hebben dat niet altijd in de gaten. Moshe die later ook weer gewoon die Mishkaan binnen kon. Maar wel met een voorwaarde. Want God riep hem zelf. Hij mag dan als zelfs. Als enige in het heilige der heiligen komen wanneer hij dat maar wil. Daar zat geen restrictie aan. In tegenstelling tot Aharon zien we nergens dat Moshe als hoge priester is beëdigd. Ik kon het in ieder geval niet vinden in de Torah. Als een ander het wel kan vinden, prima, mag hij het opzoeken van mij. Dat komt voor mij nogal vreemd over... Want Aharon, die mocht, zoals u weet, maar één keer per jaar het heilige der heiligen binnenkomen. En Moshe, die huppelde en die wandelde. En wanneer dat hij maar wou en een gesprek wou met God, dan ging hij naar binnen toe. Dan moet er dus toch duidelijk iets aan de hand zijn. Ik heb een plaatje opgezocht van het Mishkaan. Hoe hij er ongeveer moet hebben uitgezien. Dan nou zijn degenen die op de Bijbelstudie zijn geweest van Wim en Anke... Die moeten hier iets aan zien wat niet klopt. Aan dit hele plaatje. Wat zie je hier? We zien daar het wasvat. En wat behoort er onder het wasvat? Twaalf ossen. Die waren daar al. De twaalf ossen, daar kunnen we van lezen in 1 koningen 7 vers 23. En in het Hebreeuws is het wasvat jam. Zee. Vandaar ook dat er waarschijnlijk, als we denken, zo is mijn gedachte geweest. als er twaalf ossen onder staan, twaalf stammen, die de zee dragen. Wie is uw zee? Op welke zee koerst u? Als ik kijk dat in openbaring staat dat de zee niet meer was, zou het dan misschien een verband met elkaar kunnen hebben? Dat het wasvat, dat we dat niet meer nodig hebben? We gaan verder, want daar gaat het eigenlijk niet om. Het was even een zijstapje. Het is dus voor ons van wezenlijk belang dat we 24-7 onszelf ervan bewust zijn. Dat God, ons de zonde, dat die 24-7 bij ons is. En dat God, ja, die weet dat. En daarom kunnen wij niet altijd direct naar binnen. Het volk van God, Israël, wat u allen bent, is door God gekozen als een voorbeeld van de hele, voor de hele wereld. We krijgen een mishkaan en later een tempel voor het brengen van offers. En toch hebben we hiermee indirect een, een probleem te pakken. Want God is heel duidelijk over het brengen van een offer. Het kan alleen maar gebeuren in de tempel. En waar is die tempel vandaag de dag? Ik heb hem nog niet ontdekt. Ik heb hem nog niet zien staan in het land Israël. We kunnen dus wel zeggen dat we een heel groot probleem hebben. God zegt in feite dat er voor onze zonde moet worden betaald. En dat we dit door middel van offers moeten doen. En we hebben geen tempel. Misschien is het goed om eens te kijken wat die offers inhouden zeker ook omdat we nu geen tempel meer hebben vandaag de dag wat hebben ze als betrekking op ons in ons dagelijks leven we zien daar staan over het offeren over de tent en we zien daar ook staan dat er het woordje im ola wat kunnen we daar nou uit opmaken alle offers die gebracht werden, die hadden te maken met een dier, met een levend wezen. In een volgorde die God aan ons verteld had. Waarom deze volgorde zo is, dan moeten we ons eigenlijk niet afvragen. Dat is nou eenmaal zo door God bepaald. Vaak denken wij dat we het wel even uit zullen leggen en dat we het wel even weten. Maar we kunnen ook God voorbij lopen. En dat we het niet helemaal snappen. Niet alles is gelijk aan ons gegeven om het te begrijpen en om het maar uit te voeren. Het is in ieder geval heel belangrijk dat we leren om God te gehoorzamen. Dat we leren te doen wat Hij zegt. Maar we hebben dus eerst het woord ola. Maar wat betekent dat woord ola? Ola is het brengen van een vrijwillig offer. Onthoud dat het een offer is waarvoor je geen verzoening behoefde. Je kreeg geen terugbetaling. Het staat voor het morele kwaad doen. De ongerechtigheid, verkeerdheid en kwaadwilligheid. Als we dan even teruggaan, dan zien we dus staan dat God hier nog iets heel speciaals zeg: Het Ola-offer wordt door een Adam gebracht. Dat vond ik twee opvallende dingen. Het is een vrijwillig offer... en het wordt gebracht door een Adam. Nou denken wij natuurlijk allemaal van... ja, Adam betekent niet meer als mens. Maar dat kan ook de eerste mens betekenen. En als u de tekst goed leest dan is daar iets meer mee aan de hand naar mijn idee. Want daar staat spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen als een mens uit u de Here een offer of verande zal brengen. Een mens uit u. Zijn wij geen mensen dan? Wie is dan dat mens? Volgens mij zit daar veel meer in als wat wij Vaak in eerste instantie denken. Ik denk, maar dat is mijn gedachte, dat die Adam, die hier genoemd wordt, dat het al een vooruitzicht is op het offer wat Yeshua zal gaan brengen. We zien dus deze twee opvallende dingen. Het is een vrijwillig offer en het wordt gebracht door een mens, Adam. Maar toch zijn er ook nog andere dingen die opvallen. Het is het oudste offer wat misschien wel in die tijd en in die omstreken gebracht werd. Brandoffers waren daar namelijk heel gewoon. Als je gaat kijken, geschiedkundig, Het was heel normaal dat er brandoffers waren. En er is nog meer, wat meer opval. Is dat het woord ola, dat kan je verbinden aan het woord alia. Alia, diezelfde stam... Ayin Lamed He, die gebruik je ook om te verhuizen naar Israël. En je gebruikt hem om iets op een podium te gaan lezen, als je opgeroepen wordt, voor de Torah rol. Wat is er dan zo bijzonder aan? Het is een aanbod vertegenwoordigd van volledige onderwerping aan Gods wil. Het gehele offer wordt dan ook aan God gegeven. Je zou er zelfs misschien, met het oog op Adam, zelfs de betekenis van hemelvaart aan kunnen verbinden. Want het drukt een verlangen uit om bij hem te zijn. Om te communiceren met God. Dan gaan we verder kijken naar een ander offer. En dat vinden we in Vayikra 5 vers 5. Als nu een mens gezondigd zal hebben, dat hij gehoord heeft de stem des vloeks waarvan hij getuige is, het zij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen heeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. In het Hebreeuws staat het in Leviticus 5, vers 5, maar in de Statenvertaling vindt u de juiste zin in 5, vers 1. Soms verschilt het wat. We zien hier een gata. Ik heb het ook onderstreept. Gata betekent om te zondigen, de weg te missen, fout gaan, opgelopen schuld, verbeuren, te zuiveren van on onreinheid. Een zondoffer is een aanbod om te boeten voor de gemaakte zonde en om, op je, om je opnieuw te zuiveren. Het is een uitdrukking van verdriet voor fout. En een verlangen om je te verzoenen met God. De Hebreeuwse term... Voor dit type aanbod is dus gata van het woord geit. Wat het doel missen inhoudt. Een gata kon alleen voor onopzettelijke zonden worden gedaan. Ze zijn, die werden begaan door onvoorzichtigheid. En wie kent het niet in zijn dagelijkse leven. Een gata kon dus alleen voor die onopzettelijke zonden worden gedaan. De omvang van het aanbod varieert... Al naar gelang van de aard van de zonde en de financiële middelen. Ook dat kunnen we lezen. Een gezamenlijk aanbod vertegenwoordigt de onderlinge afhankelijkheid van gemeenschap. Het feit dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de zonde van elkaar. Een paar speciale gaat het tot die konden niet door ons gegeten worden. Maar voor het grootste deel, voor de persoonlijke zonde van de gemiddelde persoon, werd de Gatat uiteindelijk gegeten door de priesters. Het woord Gata, als we kijken wat daar de numerieke waarde van is, dan zien we iets heel bijzonders. Het heeft ook dezelfde numerieke waarde als het woord Gai, wat leven betekent. Wist u trouwens dat het gehele Shema ook 18 maal Gods naam bevatten, dat is eigenlijk heel logisch, want wie anders geeft te leven? De menorah bijvoorbeeld, is ook het enigste wat uit puur en zuiver goud is gemaakt in de Mishkan, wat later de tempel werd. We kunnen dit lezen in Shemot 25, vers 31. Daar kan u dus, ik heb dat expres zo gedaan omdat u dan altijd kan controleren thuis. Dan mag u het nakijken. Maar wie anders dan God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is ons licht in de donkere tijden. We zien ook dat de menorah volgens de Talmud, en dat staat dan in Talmud met een God 28b. En ik heb het er helaas alleen in het Engels, is de Talmud, bij mij, ik weet niet, misschien dat Benjamin, ik heb gehoord dat jij ook wel eens taal moet lezen, maar ik heb hem niet in het Nederlands. Nee. Dan zien we dat die 18 handbreedtes hoog is. Oftewel 3L. Weet u trouwens hoe groot dat een L is? 69,4 centimeter. Dus het was een behoorlijk ding. 2,8 meter was die hoog. We hebben nog een bijzonder iets... Het Shemones Re, oftewel het 18 gebed, worden 18 zegeningen opgezegd. Dus alles leidt naar dat leven. Het leven wat God geeft. We gaan naar het volgende offer. En dan zien we staan, dit is nu de wet voor het schuldoffer. Het is allerheiligst. Het woordje asham of ashem betekent verkeerd doen, beledigen, schending, plegen van een strafbaar feit, te zijn of schuldig te worden of moeten worden beschuldigd. Het opzettelijk rebelleren tegen God. In Jezaja 53 vers 10 zien we wie dit asham offer beschreven in een context die wij alle kennen. U ziet hetzelfde woord, Hashem, ziet u voorkomen in Jezaja. De tekst, maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. hij maakte hem ziek, wanneer hij zichzelf een schuldoffer gesteld zal hebben. Het schuldoffer, het Hashem, is dus Yeshua, veel we nu verder gaan naar het vredeoffer? Oftewel, dankoffer. We gaan de, het dankoffer wat je de Heer aanbiedt. De stam van dit woord, Shalemim, is Shalem. En dat is de stroom 8002. Hier ziet u het woord Shalem. Heb ik zitten zoeken, ik heb in... een. Uh... Een Hebreeuwse concordantie. En dan heb ik het woord weer op zitten zoeken in de... Engels Hebreeuwse woordenboek. Hoe je het moet noemen. En dan verwijzen ze je naar de strong... 7999. Het is verband aan het woord shalom. Maar je kan dus eigenlijk al een beetje zien dat het hier de lading totaal niet dekt. Want als je gaat kijken naar die strong 7999, die zegt namelijk het volgende. Veilig zijn in verstand, lichamelijk en geestelijk, maar figuurlijk om compleet te maken, om vriendelijk te zijn, om een eind te maken en te vervullen, om weer te geven, om goed te maken, om weer te betalen en om vrede te maken. Ik denk dat het voor u wel duidelijk is als u hierin Yeshua zal zien. Hij is de enige die al deze dingen volbrengt. Bij mij ontbreekt het nog wel eens. Het offer wordt gegeten door de zondaar die het brengt. En natuurlijk door de priester die het offert verzorgt. Dat is belangrijk om te onthouden. Maar dan heb ik een vraag aan u. Vindt u het niet vreemd wat u leest in uw Bijbel met betrekking over het brandoffer? Soms, dan kom ik na een lange dag thuis en dan staat mijn vrouw, Jani, die staat dan vlees te braden. Dat ruikt heerlijk. Als je thuis komt na een lange dag, die geur, die, ja dat, dat blijft, dan loopt het water je in de mond. Nou, ga je koffie drinken met elkaar en vergeet je... Dat het vlees opstaat. Na een tijdje weten we allemaal wel wat er gebeurt. Het wordt zwart, het gaat stinken. Je moet je ramen openzetten, je moet je deur openzetten. De brandweer moet er aan te pas komen, want er is brand. En het duurt een hele poos voordat je die lucht eruit hebt. Ik vond het nogal raar om te lezen dat als het een brandtoffer dat het opgaat als een liefelijke geur naar God. Heeft God dan andere neusgaten dan ik? Want ik vind het stinken als het op een gegeven moment omhoog gaat ik vind het niet zo lekker ruiken maar God heeft ons wel dezelfde neusgaten gegeven, dezelfde reukzin want dat kunnen we ook lezen in Bereshit daar staat heel duidelijk dat we gelijk aan hem geschapen zijn dus er is toch echt wel iets heel iets anders aan de hand wat is er dan aan de hand er wordt hier een vereiste voldaan. De zondaar. die iets gedaan heeft. daar wordt een brandoffer voor gebracht. Eigenlijk is het een opgaand offer. want brandoffers. ja, ik geloof niet dat mijn God daarin gelooft. Ik geloof meer dat het een opgaand offer is. Maar die zondaar. die brengt dat offer en die loopt weg. Dat is toch wel heel erg raar. Dus er is echt wel iets aan de hand. Want hij wordt niet gestraft en hij kan vrij van alle aantijgingen, loopt hij zo de zaal weer uit. Nou hoop ik voor u dat hij of zij of wie dan ook nooit in een rechtszaal hoeft te zijn. Maar stel, je hebt iets verkeerd gedaan en je moet dan wel die rechtszaal in. Je wordt dan als een verdachte schuldig verklaard op grond van de wet probleem is dan wel dat je volledig afhankelijk bent van wat er nu komt. Wat zal deze rechter over jou, over u, over mij uitspreken? Want hij heeft immers het volste recht om je aan de hand van die wet straf te geven. Jij hebt iets verkeerd gedaan. Je moet dan een aantal dagen later weer terugkomen en dan zegt hij tegen je, je verdient de volledige straf. En toch Laat ik je als een vrij man weggaan. Nou is het niet open dat u als slachtoffer in die zaal zit. Want ik denk niet dat je daar zo blij mee zal zijn. Als je ziet dat iemand iets verkeerd gedaan heeft en hij mag van de rechter zo de zaal weer uit. Ik denk dat je erg teleurgesteld zal zijn. Nou is God gelukkig een rechter die niet aan aardse maatstaven voldoet. Want anders zou het niet zo populair zijn. Zeker niet ten opzichte van die slachtoffers. God die heeft het volste recht om ons allemaal te straffen gezien de wet. En toch door middel van het gebrachte offer laat hij ons vrij uitgaan. Je zou toch bijna denken dat het niet mogelijk is als je dat leest in de Bijbel. Maar het is wel mogelijk... En de reden daarvan is, en vergis u niet, het geldt niet voor de schuld, maar voor de straf. We zijn allemaal schuldig, alleen de straf krijgen we niet. Maar de schuld zal ten alle tijden op ons rusten. In het eerste geval zagen we dat het afgekocht werd met een dier. Dat is een vervanging die God voor ons bedacht had. Dat gaat altijd zo door tot in de tempel van Herodes. En in deze, van deze tempel kan je ook lezen in Matthäus 24 vers 2. Daar zegt Yeshua tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En we kunnen ook lezen van de tempel die nog moet komen, volgens de Bijbel. En dat zou dan volgens het boek Openbaring het nieuwe Jeruzalem moeten zijn. Overigens, waar we naar mijn idee ook gewoon weer offers gaan brengen, het zal in een andere vorm zijn. We kunnen dat ook lezen in Zachariah 14, vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen, vandaar alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, ...van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning... ...de heren van de legermachten en om het loofhustenfeest te vieren. We zullen dus heel duidelijk weer een offer gaan brengen. Het beeld dat God laat zien met betrekking op dierlijke offers... ...is dat het een vereiste is om de straf die door ons wordt aangedaan... ...te laten dragen door iets of iemand anders... Dus we zijn de schuldigen. Wat wil dat zeggen voor ons? Wat is er nu in de tekst, volgens de schrift, nodig? Het is dus nodig dat er een vereiste gedaan moet worden. Dat mag duidelijk zijn. Welk verhaal zou u zich kunnen herinneren als iets wat ongeveer hetzelfde beeld oproept... Abraham en Jitschak. Daar werd het dier, werd ook als een vervanging gedaan. En u moet onthouden dat het om het plaatje gaat. Laten we teruggaan naar de lijst met de offers. En laten we dan eens kijken waarom dat het vredeoffer of dankoffer, zoals het ook genoemd wordt, als laatste genoemd wordt in deze hele lijst van offers. Dat is heel simpel, hè? want je kan het dankoffer niet brengen als je niet eerst hebt afgerekend met alle andere zonden. Het Ola rekende af met de zonde waarvan de rabbijnen zeggen dat het de zonde is van de gedachte. Gatta was voor de zonde die onbedoeld waren, zonde die je niet wilde doen, maar ze toch onbewust gedaan had. En dan hadden we het Asham-offer, En dat was voor schuldige acties tegenover God. Die je opzettelijk gedaan hebt. Waarom dat God ze in deze volgorde heeft gezet? Heel makkelijk. Je kan niet een dankoffer brengen als je niet afgerekend hebt met alle andere offers. Als je niet eerst afgerekend hebt met je zonde die je van tevoren gedaan hebt. Want we moeten niet vergeten hoe God ons gekozen heeft. God heeft ons gekozen zoals man en vrouw elkaar kiezen. En wat denkt u? Wat zou over het algemeen een worsteling geven in een relatie tussen een man en een vrouw? Die ideeën van denken over bepaalde dingen. Daarom ook wil juist God dat wij weten hoe hij daarin staat. Verschillende agenda's en wat willen wij bereiken? Maar wat wil God ons laten bereiken? God denkt eigenlijk een beetje voor ons. Hij beslist in feite hoe wij ons zouden moeten gedragen aan de hand van de wet. Maar wat we zeker niet moeten vergeten, is dat die relatie altijd van God komt. Hij zoekt de oplossingen. Wij willen vaak wel een oplossing zoeken, maar zijn vaak niet bij macht om dat te doen. God is in dit geval de man. En u weet welke uitspraak dat Paulus deed. Lees maar in 1 Korinthe 11 vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens ijgelijke mans. En de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Dus helaas voor de mannen onder ons... Waar ik zelf ik ook toe behoor. We worden alleen maar bevorderd. We mogen van, afwassen, van afdroger mogen we naar afwassen. Want we zijn maar een vrouw. Toch? Wij allen als mannen zijn ook onderhevig. Als zijnde bruid. Dus vandaar dat ik dat ook zeg. U moet niet denken dat God zomaar iets Doet waarom dat Sjaol die uitspraak heeft gedaan? Sjaol had heel goed in de gaten waarom dat hij dat zei. We zijn niet. Daarom moeten we ook een vrouw behandelen met de grootste respect. God doet dat ons ook. God behandelt ons met, met het allergrootste respect. Maar hij is zo voorzichtig met ons. En vaak hebben we het niet in de gaten wat er gebeurt. Vaak zijn wij veel onvoorzichtiger met God... Als dat God met ons is. Want hij geeft ons elke keer een ontsnappingsclausule. Maar wat zou er nou nog meer een motivatie kunnen zijn voor oneenigheid? Ontrouw. En dat is misschien wel de ergste wat twee mensen uit elkaar drijft. Gelukkig weten wij dat God nooit ontrouw zal zijn tegenover zijn bruid. Hij wordt niet voor niks betrouwbaar en eerlijk genoemd. Maar God zet het ontrouw aan zijn woorden wel gelijk aan overspel. En daar staan wij dan, als een ontrouwe bruid, ver verwijderd van hem. Maar wat verandert er dan aan de hand van de Bijbel voor ons? Hoe kunnen wij onszelf dan vernieuwen? Het is maar goed dat we een barmhartige God hebben. Want hij geeft ons in zijn woord, in het boek Hosea, al een voorbeeld hij stuurt de profeet Hosea op stap en zegt, ik wil dat je met een publieke vrouw trouwt. Een publieke vrouw die bekend was onder de mensen, dus iedereen kon haar schijnbaar. En wat niet zo heel gek was, ze was ontrouw tegenover Hosea. Maar Hosea daarentegen, die bleef wel trouw tegenover haar. Hij zei dan ook tegen haar dat hij nooit zou scheiden. Ook God zegt tegen ons, ik zal nooit scheiden van mijn volk Israël. En als we het boek Hosea lezen, dan zien we aan het einde een goede afloop. Ondanks alle problemen in het begin. We zien, als we kijken in het boek Devarim, Deuteronomium, dat wij ontrouw zijn. En door deze ontrouw zegt God tegen ons, ik zal je verstrooien. Maar gelukkig doet hij erachteraan ook gelijk een belofte. Ik zal je ook weer terugbrengen naar het land wat ik jullie vaderen beloofde hebt. Hij gebruikt hier een Hebreeuwse term. En dat is de uitdrukking niet ge En dat wil zeggen dat hij voor ons gaat naar de uiteinde der aarde. Ja, zelfs in het heelal zal hij naar u zoeken. Dat is nogal wat. Een God die je echt Ophaalt. Dat is een belofte die niet zomaar gedaan wordt door Hem. Hoe ver u ook weg bent, God zal u ophalen. God zal voor je zorgen. Wij zijn verwend en zien al deze profetieën, ja, zien we uitkomen, maar toen de tijd zag men dat helemaal nog niet. En wie kan het ook zien in oude documenten, die als een commentaar of als een bijbel gegeven zijn. En ze dienen dan vaak als een hulpmiddel. Voor die mensen was het iets, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, dat profetieën, die kwamen niet uit. Dat moest allemaal nog staan te gebeuren. En we kunnen dat ook zien, en ik heb een hele simpele opgezocht, in de Schofield Bijbel. En dan gaat het mij om het onderste regeltje. Dan staat er, maar hetzelfde verbond belooft een onvoorwaardelijk nationaal herstel van Israël. Die nog moet worden vervuld. Voor ons is die vervulling er al. Wij weten van de staat Israël. Maar 90 jaar lang hebben een aantal mensen vertrouwd op een Bijbel bij het onderzoeken naar Gods woorden die dat niet wist die dat ook helemaal nog niet zag gebeuren en 90 jaar is echt zo lang niet 90 jaar geleden wisten de mensen dat helemaal niet hoe verwend bent u dan dat u nu weet dat er een staat Israël is maar er is nog genoeg te doen want op het moment zijn er nog steeds meer mensen buiten Israël als die erin thuis horen dus er is nog meer dan genoeg voor ons te doen Laten we teruggaan naar, het offers, naar de offers en dan het Shelemin. Daar worden man en vrouw weer bij elkaar worden gebracht. Als we dan terugkijken naar Ozea, dan wordt er uiteindelijk afgerekend met de ontrouw van zijn vrouw. Het was voor haar nodig om door bepaalde moeilijke beproevingen te gaan. God nam al haar bronnen van inkomsten weg en zette ze te koop als een slaaf. En in die conditie dan bevrijdt Ozea haar. Hier zien we ook een centraal plaatje van God, met ons, die ons bevrijdt uit Egypte. Wij waren ook slaven. En God, die bevrijdt ons met het bloed van het lam, waarvan nu geen bot gebroken is. God zegt dat wanneer hij ons terugbrengt naar Israël, dan zal hij ook onze harten besnijden. U kan het lezen in Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de vooruit uw harten en verhard uw nek niet meer. De besnijdenis van je hart betekent dat er een verlangen komt om God te volgen in al zijn wegen. Het besnijden van onze harten is dan ook een eerste vereiste volgens de Torah. En daarop volgt dan de automatische trouw aan God. Aan al zijn verbonden. We zullen dus trouw zijn aan alle geboden en alle verbonden. Dat is een profetie die God aan ons geeft volgens de Torah. Hij bevestigt het ook door zijn profeten wanneer, hij zich, wanneer zij zicht geven op het einde der dagen. Jezegiel, Daniel, Jeshijau, Jeremia, Hosea. Al deze profeten die spreken over het veranderen van ons in het einde der dagen. Zodat hij degene is die al de glorie en eer ...krijgt die hem toekomt. Wij krijgen onze zaken niet voor elkaar... ...maar God... ...Hij transformeert ons... ...zodat wij de mogelijkheid hebben... ...om de Torah... ...volledig te begrijpen... ...en ernaar te leven. Dat is een belofte... ...die de geschriften ons geven. Hoe mooi is die belofte... ...om uiteindelijk te begrijpen... ...wat... ...u en mijn papa in de hemel... Straks laat doen bij ons om volledig je Vader te begrijpen. Mijn kinderen begrijpen mij ook niet altijd, en ik begrijp God ook niet altijd waarom, die waarom dat er dingen gebeuren. Maar dan zullen we alles zien. Alles zal geopenbaard zijn. Dat kan ook niet anders. Want wanneer de echte trouw en liefde verschijnt, verschijnt ook de echte verbondenheid. Die ontstaat dan gewoon, spontaan. Hosea was toen in zijn vrouw trouwde, niet echt, in het Engels gezegd, op speaking terms, met elkaar. Echte intimiteit, die hadden ze niet. En sommigen van ons, die weten wat dat is. Om tijdens je huwelijk een moeilijke tijd door te maken. Ook al leef je met elkaar in hetzelfde huis. Je kan toch alleen staan in datzelfde huis. Als dat het geval is. Dan zullen we onszelf moeten uitstrekken. En onszelf moeten proberen te vernieuwen. Helaas lukt dat ook niet in alle gevallen. Maar ook daarvoor heeft God gelukkig een uitweg bedacht. Maar... Ervan uitgaande dat we, wanneer we elkaar trouw beloven voor een altaar, dat we het dan wel goed doen. Daar moeten we in eerste instantie van uitgaan. We moeten ervan uitgaan dat we dan die echte trouw zijn aan elkaar, die verbondenheid, die echte intimiteit, dat we die hebben. Soms moet je je vernieuwen en moet je je herstellen. En het is ook een precies plaatje van God samen met zijn bruid. Als je die niet gelooft, dan heb je echt een probleem. Want dan heb je een verkeerd beeld van God. God probeert altijd de echte intimiteit te zoeken. God, ja die probeert liefde zoals wij die kennen. Die, dat is een, een, een aardsbegrip. God heeft een liefde die is veel meer dan dat, veel groter dan dat. Wij kunnen dat helemaal niet bevatten. Dat is een geheimenis wat ook weer nog niet aan ons bekend is gemaakt. Probeer u maar eens te omschrijven wat die echte diepe liefde is, die echte diepe relatie. Ik kan hem niet omschrijven. Ik kan er mijn een voorstelling bij maken, maar ik kan niet omschrijven wat die echte diepe liefde van God is. Als ik God had geweest, dan had het al aan klaar geweest. Nou, heb ik gezegd van nou. Jullie willen niet. Het is jammer voor je. Kijk maar. Maar God doet dit niet. En wij als mensen. Die hebben altijd de aanname. Dat we het later wel goed kunnen maken. Maar doet dat nou maar niet. Want niemand die weet hoeveel dagen. We nog hebben op deze aarde met elkaar. En zoals u allemaal wel Weet. ...zeg ik dit uit eigen ervaring. Het is nog niet zo lang geleden dat we afscheid hebben moeten nemen... ...van een, mijn dochter, de kinderen van de zus. En dan is dat moeilijk. Dat is niet makkelijk. We hebben het gelukkig in de tijd die toen was... ...goed kunnen maken met elkaar. En waar ben ik God daar dankbaar voor? Dat hij die, die mogelijkheid, die, die diepe intimiteit... ...die we toen gevoeld hebben met elkaar... Dat hij die ons gegeven heeft. We moeten elke dag proberen om met een schone lei te beginnen. Een schone rekening. En durf dan ook waar het nodig is om die vergeving te vragen. We zijn mensen die leven in een gebroken wereld. Vol moeilijkheden en vol met fouten. Maar bedenk bij dit alles maar één ding. Hij, Yeshua, stierf voor onze onbewuste en bewuste zonde. Hij heeft eerst afgehandeld met alle voorgaande offers. En is uiteindelijk het Shelamim offer geworden. Het offer wat de eenheid terug zou moeten brengen. Precies zoals de profeten het voorspeld hadden. Maar waar staat u vandaag de dag met het eenzijn? zijn? Is dit ook niet wat Yeshua bad? Hij zei toch niet voor niks: Vader, laat, ons, laat hun één zijn zoals wij ook één zijn? Amen.